Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Tientallen doden bij aanslagen in Aleppo. Het Wiegenpolder nog niet onder water. En zware tijden voor schoenen en kledingwinkels. Het is bewolkt. Er valt veel regen en er staat veel wind. Het worden ongeveer 16 graden. Morgen in het Zuidoosten regen. Op andere plaatsen een bui en ook wat zon. En het is vrij fris morgen 14 of 15 graden. Bij zelfmoordaanslagen in Aleppo zijn tientallen mensen gedood. Om die Noord-Syrische stad wordt al maanden zwaar gevochten... door het Syrische regeringsleger en de opstandelingen. Correspondent Sander van Hoorn, wat weet jij? Wat is er gebeurd? Er zijn in de stad, in een deel wat gecontroleerd werd door het regeringsleger, zijn er uh, explosies geweest, autobommen. Uh, beelden van enorme ravage, een uh, hotel wat compleet beschadigd is, een gebouw wat helemaal ingestort zou zijn. Er zijn, omdat het in een deel is van uh, dat beheerst wordt door de regering, zijn daar veel regeringsgebouwen, ook mogelijk dat die het doelwit zijn geweest. Sprake op dit moment van 40 doden, 90 gewonden. Maar op het moment dat je die ravage ziet, kun je je voorstellen. Dat die aantallen nog wel op kunnen lopen. En dan de vraag: wie heeft dit op zijn geweten? Dat is een uh, goede vraag. Een uh, woordvoerder van de oppositie heeft uh, de verantwoordelijkheid uh, opgeëist in uh, een interview met een Arabische televisiezender. Het zou gaan om uh, Nahat al-Nusra, dat is een uh, extremistische club die uh, al eerder aanslagen op deze manier heeft gepleegd. Dat was in Damaskus waar ze ook uh, autobommen tot ontploffing hebben gebracht en ook hebben laten zien dat ze grote aanslagen kunnen plegen. Sinds de zomer wordt er al heftige vochten in uh, Aleppo toch de grootste stad van Syrië. Wat kun je zeggen over die strijd? Is er al iemand aan de winnende hand? Dat is op dit moment het uh, probleem ook dat er een uh, hele wisselende frontlijn is in de stad. Het is niet zoals in Damascus, waar de gevechten zich beperkt min of meer tot de buitenwijken. In Aleppo loopt dat veel meer door die hele stad heen. Wordt zwaar gevochten. Maar uh, geen van beide partijen die echt doorslaggevend het overwicht lijkt te kunnen krijgen. En dat is ook wellicht de reden dat deze aanslagen nu gepleegd zijn. Uh, een groep binnen de oppositie die we laten zien uh, ook zonder wapens... Kunt ...kunnen wij uh, de regering in het hart raken, in, uh, op de plek namelijk waar uh, uh, ze dachten dat we niet konden komen. Ja, en dat is een, een, een modus operandi, een manier van opereren die je ook al in uh, Damascus hebt gezien. Wat dat betreft zou het, uh, zou het heel goed passen in het plaatje. Dankjewel, Sander van Hoorn. De Nederlandse staat hoeft niet op korte termijn te beginnen met het onderwater zetten van de Hetwiegenpolder. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten. In een zaak die was aangespannen door de Vogelbescherming. Want die vindt dat het kabinet nalatig is geweest. Volgens de Vogelbescherming heeft Nederland zich in het verdrag met Vlaanderen verplicht tot ontpoldering. Maar volgens de rechter kan alleen Vlaanderen als verdragsluitende partij eisen dat dat verdrag wordt nagekomen. Dus niet de vogelbescherming. Het onder water zetten van het Polder is al jaren een punt van discussie. Diverse kabinetten hebben alternatieven gezocht, maar niet gevonden. En het huidige demissionaire kabinet laat de zaak over aan een volgende regering. De verkoop van schoenen en kleding is in het tweede kwartaal flink gedaald... ten opzichte van een jaar eerder. In april, mei en juni werden 10 minder schoenen... en 7 minder kleding verkocht. Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat is de grootste daling in meer dan 10 jaar tijd. En een van de verklaringen hiervoor is het weer. Het was zeer koud en zeer nat in het tweede kwartaal. Niet echt weer om te gaan shoppen. Het aantal faillissementen van kleding- en schoenenwinkels verdubbelde... vergeleken met de lente van 2011. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Landelijke Studentenvakbond, de RSVB, hoopt dat hogescholen en universiteiten langstudeerders... alsnog de kans geven om zich in te schrijven. Een aantal studenten had zich voor hun studie laten uitschrijven... omdat die studie door de langstudeerboete te duur zou worden... Maar nu bekend is dat die boete niet doorgaat, hoopt de LSVB dat studenten zich alsnog kunnen inschrijven. Er zijn verschillende signalen van mensen die zichzelf zondagavond nog hebben uitgeschreven, want 30 september was het laatste moment waarop dat kon. En iedere student die door de langste boete heeft moeten stoppen, daar vinden wij het heel belangrijk van, dat hij alsnog de kans krijgt om verder te gaan met zijn studie. En de Bond weet nog niet om hoeveel studenten het gaat.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 Die prijsverhoging is nodig om stroomuitval te voorkomen. Volgens de energiebedrijven is het lang niet zeker... dat er genoeg wind- of zonne-energie voorhanden is... om te voldoen aan de vraag van huishoudens en bedrijven. Tekorten moeten worden opgevangen door gewone gas- en kolencentrales... maar die zijn de laatste jaren in rap tempo stilgelegd of ontmanteld. En energiebedrijven moeten nu honderden miljoenen investeren... om stroomuitval op te vangen.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 Tot die tijd moeten aanvragen van een wapenvergunning op een formulier vragen beantwoorden over risicofactoren. En verder moeten de de namen van drie mensen opgeven als referentie. Bijna alle jongeren die uitgaan of een concert bezoeken hebben na afloop last van hun gehoor. Uit een onderzoek van de Nationale Hoorstichting blijkt dat 93% met één na afloop problemen heeft. En bijna de helft van die 93% hoort een dag later nog een discopiep. Volgens de onderzoekers is zo'n piep al een teken van blijvende gehoorschade. Slechts 4% van de ondervraagden draagt tijdens het uitgaan oordopjes. De Nationale Hoorstichting noemt die conclusies verontrustend, omdat de kans bestaat dat tienduizenden jongeren blijvende gehoorschade oplopen. En onderzoekers willen dat de overheid ingrijpt. Sport. Waterpolooster Mieke Kabout stopt als international. Ze kan zich niet meer motiveren voor Oranje, zegt ze. Ze wil zich gaan richten op haar studie. Kabout was een van de dragende speelsters van de ploeg... die Olympisch kampioen werd op de Spelen van Peking in 2008. De schaatsploeg van Jacques Ory heeft eindelijk een sponsor gevonden. En daardoor kunnen schaatsen zoals Stefan Groothuis en Annette Gerritsen... zonder zorgen op weg naar de Olympische Spelen over anderhalf jaar in Sochi. Verslaggever Steven Dalenboud. Na het afhaken van de vorige sponsor, Control, was de ploeg de hele zomer op zoek naar een nieuwe sponsor. Trainingskampen werden zelfs voor een deel uit eigen zak betaald. Maar nu, vijf weken voor de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen, is er een oplossing. Volgens de Telegraaf is het internationale consultancybureau Brand Loyalty de nieuwe geldschieter. Maar dat wil coach Jack Ory nog niet bevestigen. Ja, ik ga op geen enkele naam in. Dus het maakt niet uit wie welke naam noemt. Dus ik ga er geen enkele naam in. Ori wil pas morgen bekendmaken maken wie de nieuwe hoofdsponsor wordt. Maar hij is wel enorm opgelucht. Ja, nee zeker. Het is natuurlijk een heel traject geweest. We, we, we zijn natuurlijk uh, en we hebben daar een, een, een paar keer is het ook uh, uh, net niet gelukt. Ja, en dan uh, ja, zie je toch dat zijn heel team uh, gewoon um, ja, achter uh, het proces blijft staan. En uh, ja, uiteindelijk uh, komt het dan toch goed. Als het een paar keer op een, op een HNA. Een misgaat, dan is dat hartstikke vervelend. En, um, uh, maar ik ben nooit het vertrouwen kwijtgeraakt. En, uh, en het team ook niet. Elftal, het Nederlands elftal staat weer wat hoger op de wereldranglijst. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal won WK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije en Hongarije. En daardoor klimt oranje op de ranglijst van de achtste naar de zesde plaats. En Spanje is nog altijd de wereldwijde nummer één. Acht minuten over twaalf geweest, nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Bij drie aanslagen in Aleppo in Syrië zijn zeker veertig mensen omgekomen. De Wiegenpolder hoeft nog niet onder water te worden gezet, heeft de rechter bepaald. En om aanvragers van een wapenvergunning te screenen, wil minister Opstelten een computertest invoeren. U hoort het uitgebreide NOS-journaal, zometeen de NCV met lunch. Ga ik golven?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 En Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. We bellen zo meteen even met Jan Muller van Beeld en Geluid hier op het Mediapark. Hij is gisteren in Londen gekozen tot president van de Internationale Federatie van Televisiearchieven. In het mediaforum, correspondent voor Duitse media Annette Bischel... en André Zwartbol van het Nederlands Dagblad. Het gaat onder meer over Top Gear-presentator Jeremy Clarkson. Die gaat er fors op vooruit in salaris. Clarkson gaat 4 miljoen euro verdienen. De presentator van het populaire autoprogramma... komt geregeld in opspraak vanwege rare uitspraken. Zo zei hij een tijdje terug nog... dat stakende ambtenaren wat hem betreft wel neergeschoten mogen worden. Frank Clark heeft hem al shot. Ik zou ze buiten outside en ze them in front of hun familie. Ik bedoel, hoe strike ze they've op these als ze deze that pensioenen hebben... die worden guaranteed terwijl de rest van ons moet werken voor een leven. In de nationale nieuwsquiz zometeen Herman Mekking uit Zoetermeer. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. Argos TV heeft in samenwerking met de Vrije Universiteit... de verkiezingen onderzocht. En wat blijkt, de focus op de tweestrijd tussen Samson en Rutte... domineerde de laatste verkiezingen meer dan ooit... Niet wereldschokkend, maar er is nu wel bewijs voor. Zo blijkt uit het onderzoek dat van alle spreektijd van de lijsttrekkers... bijna de helft naar Rutte, Roemer en Samson ging. Ook ging de tweestrijd ten koste van de inhoud. Aan het begin van de campagne was de helft van het nieuws inhoudsgericht. Terwijl het in de laatste dagen terugviel naar 30 procent. Vanavond meer uit dat onderzoek. Argos TV komt om vijf voor elf op Nederland 2. Jennifer Livingston, een lokale nieuwslezeress in Wisconsin... is gisteren in Amerika in één klap beroemd geworden. Livingston is nogal stevig en een kijker mailde haar... dat hij het eh, te schande vindt dat zij op tv komt... De nieuwslezeres wilde het mailtje in eerste instantie negeren... maar nadat haar man het mailtje op Facebook had gezet... ontving ze duizenden steunbetuigingen. Daarop besloot ze de schrijver van het mailtje live op tv te beantwoorden... in het kader ook van de anti-pestenmaand. Ze vertelde dat ze zelf ook wel weet dat ze dik is... en ze gaf haar kijkers het advies om zich niet door één opmerking van iemand... uit het veld te laten slaan. To all of the children out there who feel lost... who are struggling with your weight, with the color of your skin... your sexual preference, your disability... Even de acne on your face. Listen to me right now. Do not let your self-worth be defined by bullies. Learn from my experience that the cruel words of one are nothing compared to the shouts of many. Ja, Jeremy Clarkson, dus de presentator van Top Gear, heeft een loonsverhoging gekregen van bijna 50%. Hij verdient nu maar liefst 3 miljoen pond. Omgerekend is dat bijna 4 miljoen euro. Boven de meulen, er zijn dagen dat wij minder verdienen met z'n tweeën, denk ik. Ja, niet, niet zo niet zoveel, maar een paar dagen per jaar gebeurt dat wel, ja. ja. Je bent ja. freelance journalist in Groot-Brittannië, je hebt die zaak eens een beetje uitgezocht. Uh, is daar nou verontwaardiging over in Engeland? Ja, dat valt reuze mee. Uh, The Guardian, een, een, een wel een beetje linksgerichte krant, dus daar zou je... Uh... ...vrij veel negatieve reacties op Clarkson verwachten. Die hadden een uh, onderzoekje gedaan en daaruit bleek dat 67% van de mensen er geen enkel probleem mee hadden. Ja. Hoe zit het eigenlijk? Is het gewoon puur uh, uh, ja, geld wat hij krijgt of, of zit daar nog een constructie achter? Ja, het is heel ingewikkeld. Uh, hij had een eigen bedrijf, uh, Better Six, met zijn uh, collega's. En die, die hadden de rechten voor Top Gear... En uh, met name de commerciële rechten internationaal. En die uh, hebben zij nu afgekocht door de BBC. En in het verleden, tot, tot uh, 1 maart geloof ik. Uh, Kreeg hij een salaris van BBC Worldwide uitbetaald aan die Better Six. En daaruit... Nam hij dan weer zijn zo zogenaamde management fee. Nou, dan verdiende die er redelijk veel aan. En dat werd een beetje in opspraak gebracht. Toen heeft de BBC besloten dat Better Six te kopen. Voor hoeveel precies is niet helemaal duidelijk. Maar dat betekende uiteindelijk dat Clarkson erop vooruit is gegaan. Uh, hij kreeg nu... Uh, niet alleen uh, dividend en een uh, fee, maar hij, in het nieuwe systeem krijgt hij een veel hoger salaris uitbetaald door BBC Commercial. En daarbovenop krijgt hij gewoon zijn normale BBC License Fee uh, mm -hmm. salaris. Dat heet dan bij ons een talent fee. Mm -hmm. Dus dat is gewoon voor de presentatoren. Hij krijgt hij ongeveer vijf ton in ponden. En daarbovenop krijgt hij nu een salaris rechtstreeks uitbetaald van de commercial afdeling. Dus dat zijn zeg maar, de alle wereldwijde rechten die rond Top Gear hangen. En dat gaat over dvd's, ja. dat gaat over lezingen, over campagnes... Over je, en natuurlijk gewoon de uitzendingen. Dus, dus uh, de BBC maakten we enorme... maakte eigenlijk gewoon geld mee met dat Top Gear? De BBC verdient gigantisch veel geld aan Top Gear. Ja. En dat hadden ze zelf nooit verwacht toen ze deze deal een paar jaar geleden afsloten. Wisten ze wel dat het populair was. Maar om je ja, een idee te geven, ze hebben een aantal apps op de markt gebracht... En de, die kostte twee pond. Die kan je dan downloaden op je telefoon, zo'n app. En daar zijn er inmiddels 2,4 miljoen van verkocht. Kijk aan. Hey, en en, en eh, bij, ja. ons, bij ons hier is natuurlijk voortdurend de discussie... want ook de BBC is natuurlijk een publieke omroep. Uh, nou ja, hier gaat het dan over de salaris van, van Paul de Leeuw... ik noem maar het, Matthijs van Nieuwkerk. Uh, is, is dat, nou in, dat speelt dus in Engeland eigenlijk helemaal niet? Jawel, want kijk, Clarkson krijgt gewoon van de BBC een salaris... En dat is uit de, dat uh, wat wij dan de license feeden, dus zeg maar het publieke geld, ja. krijgt hij een, een, een salaris. En dat is enorm hoog, want het is vijf ton in ponden. Nou, dat is voor de BBC echt een gigantisch salaris. Daarmee steekt hij ook boven alle andere presentatoren uit. Maar daarbovenop heeft de BBC, en dat weet niet iedereen, gewoon die, die, die commerciële afdeling. En die ja. heet BBC Commercial Worldwide. Nou ja, en daar verdienen ze, maken ze gewoon ordinaire uh, ouderwetse... Eh, commerciële winst mee. En dat wordt dan weer verdeeld onder de mensen... die daar eh, zogenaamd wel of geen recht op hebben. Ja. Nou zei ik het al, Klaakse... Eh, die, uh, ja, die, die, die, die gooit af en toe nog wel een uitspraak zo uh, in, in de lucht... Uh, <lacht> die nogal wat commotie veroorzaakt. Uh, is hij desondanks toch populair bij de meeste Britten? Ja, bij de meeste Britten wel. Ik hoor daar niet toe. Ik vind het verschrikkelijk verschrikkelijke man. Het is zo'n ouderwetse uh, moppenpot... die... Uh, zodra maar iemand een regeltje oplegt, hij het precies het tegenovergestelde wil. Niet omdat hij het met het regeltje niet eens is, maar omdat hij met het feit dat er regeltjes zijn het niet eens is, zeg maar. Ja, ja. En dan gaat hij met z'n... Nou, ik vind het top ook als je met, je met je programma naar de Noordpool gaat en daar in één dag meer uh, CO2 uitstoot dan in een heel jaar, doordat je daar allerlei experimenten met snelle, uh, idiote auto's uitvoert. Uh, ja, dat is dan niet helemaal mijn type. Nee, nee goed. wij nou ja, uh, verdienen wel 4 miljoen uh, euro per jaar. Okay. dat, is, dat is, hij heeft er niet slecht hij doet het, wat dat betreft, doet hij misschien beter dan wij, maar ik weet niet of ik uh, of zij geweten of, nee. of als het CO2-uitstoot schoner is. Nee, nee. Oké, okay, dankjewel dat je het even hebt uitgezocht. Boven de Meulen, in Londen was dat. De persgroep, dat is de uitgever van onder meer de Volkshand. AD en Trouw lanceert een intern opleidingsplatform voor alle journalisten, layouters en fotografen die in België en Nederland werken. Campus de Persgroep gaat het heten. Alle persgroepsjournalisten kunnen zich bij de hoofdredactie melden om een cursus te volgen of om naar een lezing te gaan. Onder meer topinterviewer Frank van der Linden en zoekspecialist Henk van Es gaan die cursussen geven. De komende vier jaar is Jan Müller, de directeur van het instituut Beeld en Geluid, ook president van de Internationale Federatie van TV-archieven. Berichten hebben we gisteren al gebracht. Gisteren in Londen is hij gekozen. En hij is nu aan de telefoon, net terug uit Londen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, president van een grote organisatie waarbij audiovisuele organisaties zijn aangesloten. Uit ja. meer dan 100 landen. Ja. Uh, en, en de bedoeling is dat, dat dat allemaal met elkaar gaat samenwerken? Nou, dat doet het al, al 35 jaar. Het bestaat al heel net, 1977 opgericht. Uh, en de bedoeling is vooral dat ze nu, nu met, met z'n allen invulling gaan geven aan al die verschillende uitdagingen die in die landen zijn. Want een, een televisie, het gaat allemaal om televisiearchief, hè? min of meer uh, omroepmateriaal. Uh, uh, je kunt je voorstellen dat een archief in, uh, in, in Madagaskar anders in elkaar zit dan dat in, uh, in Nederland of Frankrijk. Dus uh, daar zitten heel veel verschillen tussen en dat samenwerken is vooral gericht op het, nou ja, het dichten van die gaten en de verschillen. En, en samenwerking. En hoe staan we er in Nederland eigenlijk op? Ja, hier staan we heel goed voor. Wij hebben het geluk gehad dat, we, dat in Nederland heel snel is ingezien dat er op overheidsniveau iets moest gebeuren. En al dat omroepmateriaal keurig werd uh, geconserveerd en bewaard en uh, gedigitaliseerd vervolgens. Daar lopen we echt in voorop in de wereld. Dus uh, er wordt wel eens uh, gezeurd over, uh, over, over uh, financiering vanuit de overheid. Maar dit is, is altijd heel goed aangepakt geweest. Dus wij lopen voorop. Dat, dat helpt ons. Hè? Want daarmee kunnen we anderen ook helpen. Uh, maar hier in Nederland ligt het er allemaal ja. netjes bij. Het is bijna allemaal digitaal. dus Wat nu dit interview, letterlijk strandt nu bij ons binnen het archief... en kan direct weer worden teruggevonden. Kijk aan. En, en, dus in die internationale organisatie is het ook een kwestie van ontwikkelingswerk eigenlijk. Want in, in Afrikaanse en Aziatische landen is het veel minder voor elkaar. Ja, klopt. Ja, dat is dus wel een wezenlijk belang van, van het feit dat, dat Fiat heeft daar bestaat. Ja. Heeft beeld en geluid er ook nog wat aan dat u nu de baas bent bij die internationale organisatie? Ja, zeker. Um, uh, inspiratie, goede ideeën die kunnen overal vandaan komen en, en in ons geval dankzij Fiat Ifta dus uit de hele wereld en um, nou ja, wat ik al zei, ondanks het feit dat Beeld en Geluid een van de koplopers is in de wereld als het gaat om, om digitalisering, om digitale archivering willen wij natuurlijk ook blijven leren en een een voorbeeld, de Deense Omroep erg creatief in het ontwikkelen van, van archiefdiensten, mm -hmm. uh, BBC uh, ik hoorde net een stukje voorbij komen die is door zijn omvang en zijn rol in de Engelstalige wereld weer heel interessant we kunnen van de Chinezen leren door te kijken naar de manier waarop zij met, uh, met schaal en, en omvang bezig zijn. Uh, Franse nationale audiovisuele archieven ook heel sterk in bijvoorbeeld weer opleidingen en trainingen. Nou ja, tel dat allemaal op. Je kunt uh, voldoende inspiratie en kennis opdoen. En, en dat is ook een beetje het doel van onze verbinding met Fiatista. Gewoon blijven leren. Ja. Nou, veel succes en nog een keer gefeliciteerd dan met uh, deze dan. nieuwe functie erbij. Dank u wel. Uh, dan. Dat is meneer Mullen van uh, Beeld en Geluid hier op het Mediapark. De afgelopen weken werd er door diverse BN's actie gevoerd... voor het VPRO-programma Tegenlicht. Dat zou naar een later tijdstip moeten verhuizen... of misschien zelfs gaan verdwijnen. We hebben er gisteren ook nog over gesproken in het mediaforum. Gisteren belden we ook in lunch met SP-kamerlid Jasper van Dijk... die zelfs kamervragen heeft gesteld over de kwestie. NPO-directeur Gerard Timmer reageert vandaag in de Volkskrant op alle commotie. Tegenlicht zal niet verdwijnen, maar hij behaalt wel van de lage kijkcijfers, zegt hij. Onder meer door een andere montage en door meer promotie... hoopt de VPRO meer kijkers voor het programma te trekken. Maar Timmer blijft erbij dat een verplaatsing naar de late avond ook nog steeds een optie is. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De be Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. De kerncentrale in Borselen zorgt al jaren voor onrust. Nu wil GroenLinks Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren de centrale laten sluiten. Omdat dat veel goedkoper zou zijn dan alle veiligheidsmaatregelen aan te passen. Veiligheidseisen voor de centrale zijn al sinds het opstarten van de reactor. was in 1973 een heikel punt. Toenmalig Tweede Kamerlid voor D66 en natuurkundige Jan Ter Lauw maakte zich in datzelfde jaar in Den Haag vandaag al zorgen of de reactor wel veilig genoeg was. Er zijn er een aantal problemen die eh, kernenergiecentrales gewoon eh, met zich meebrengen. Daar is allereerst natuurlijk het probleem van het noodkoelsysteem. Het koelsysteem wat in werking treedt als er iets gebeurt. Eh, dat voldoet aan de huidige eisen, zegt de minister. Maar zijn die huidige eisen wel voldoende? Ja, er staat in de toelichting dat eh, op grond van een serie hoorzittingen van de AEC, de Atomic Energy Commissie in de Verenigde Staten gehouden vorig jaar is gebleken dat dat goed is. Dat de studie ook nog doorgaat, dat de rekenprogramma's die erover zijn aangeven dat het veilig genoeg is. Uh, als, als natuurkundige sprekend uh, moet ik zeggen, oh, uh, dat kan ik niet controleren. En dat, ik kan niet meer zeggen dan, uh, nou ja, U heb er kennis van. U kunt als parlementariër de minister niet controleren eigenlijk, op dit gebied. Nee, ik ben ervan overtuigd dat de minister dat zelf ook niet precies weet. Dat is zo deskundige werk. Dan moet, je, dan moet je afgaan op deskundigen en dan even een zijlijntje bewandelend. Het is uh, onprettig voor een parlementariër dat hij moet afgaan op de adviseurs van de minister... en dat hij niet zijn eigen adviseurs heeft. Maar zoveel adviseurs zijn er niet en zo is het ook niet georganiseerd. Daarmee wordt parlementaire controle inderdaad wel moeilijk. Dat was Jan Terlouw in 1973, Kamerlid voor D66 in die tijd. Zometeen het Mediaforum met Annette Bissel en André Zwartbol, nu de Stereophonics. 2001 alweer, dit liedje Stereophonics, waren dat met Have a Nice Day. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met uh, Annette Beersel, correspondent voor Duitse Media in Nederland. En André Zwartbol, hij werkt voor het Nederlands Dagblad. Hartelijk welkom allebei. We hadden tijdens het liedje al even over uh, de, de kop op teletext. <laughs> en uh, Annette zegt ook, ja, het is altijd maar weer dat nieuws dat zichzelf herhaalt. Het Wiegepolder, uh, racisten die worden opgespoord bij voetbalclubs. Um, toch willen we het even hebben over Jeremy Clarkson. Want we hadden het net met boven de der Meulen in Londen over deze man. 4 miljoen gaat hij uh, verdienen per jaar. Um, voor dat programma Top Gear, uh, André, jij zat daar even te lachen toen het over die Clarkson ging. Uh, kijk je vaak naar zijn programma of niet? Nou nee, niet vaak, maar ik vind, ik vind, ik vind het wel leuk. Ja, ze doen wel, ik was wel met Bo eens, ze doen wel heel, echt wel hele extreme dingen af en toe. Het is niet echt een gemiddeld oud-programma. Ja, juist dat trekt blijkbaar heel veel, heel veel kijkers. Ik wist niet trouwens dat dat, uh, dat, dat commerciële deel, die merchandising, dat het echt ook onder de BBC viel. Ja. Want ik dacht van, ah, als nou een deel van de opwinding ook daarover gaat, ja, dat is gewoon een succesvol bedrijf. Uh, dat, ja, dat mag. Uh, je kunt het wel hebben over met elkaar uh, willen we uh, van publiek geld uh, een presentator zoveel betalen. Ja. Nou ja, hij noemde ook dat, dat, dat de talent fee, hè? dat is eigenlijk een beetje wat we hier in Nederland nu ja. ook hebben. Dat een aantal presentatoren mag dan boven de balk norm uh, zitten. Ik geloof vijf of zoiets uh, bij, bij tv en nog twee bij de radio. Of, nou, ik weet die aantallen niet precies, maar zo, zo is het dan. Uh, dat geldt daar kennelijk dus ook. Ja, ik, op zich is het wel begrijpelijk. Hè? Want dan, dan zeg je, als iemand zoals Matthijs van Nieuwkerk of uh, Paul de Leeuw... Uh, als, als die inderdaad meer verdienen, omdat ze dus ook meer kijkers trekken... dus meer reclameinkomsten, dan is dat begrijpelijk. Op de andere kant heb ik dan ook zoiets van... kijk, zulke presentatoren nou, die, die, die moeten dan ook een zekere rendement opleveren. Dus die moeten ook heel vaak door de publieke omroep worden ingezet. Dat betekent dan wel weer dat er geen ruimte is voor nieuw talent... Mm. En, en, en weet je, jij, jij moet eraan vasthouden. Mm. Omdat je zegt, nou ja, dat is. Uh... Speelt dit in Duitsland eigenlijk? Dan heb je natuurlijk ook een publiek? Ja, ja, ja, dat speelt natuurlijk ook. Want je, je hebt natuurlijk ook van die presentatoren. En uh, um, in Duitsland heb je uh, het, het is niet alleen belastinggeld, maar je hebt ook nog kijk- en luistergeld. Wat uh, wat hier afgeschaft is, dat heb je ook nog. En um, ze zijn ook uh, absolute sterren in de bladen en zo. En dan hebben ze uh, ja, inkomsten daarnaast. Mm -hmm. En wat ze hier ook hebben, dat speelt in Duitsland ook... dat ze soms hun eigen productiemaatschappijen hebben. Ja. En, uh, ja. André, weet je ook, dat gebeurt hier in Nederland natuurlijk ook. Je hebt ja. ook heel lang ja. bij de tv gewerkt. Ja. Uh, presentatoren worden dan, uh, zeg maar, formeel volgens de CEO betaald... maar hebben nog een eigen bedrijfje erbij, wat... Ja, wat dan weer door, wordt ingehuurd ook door zo'n omroep. Ja, en de dingen die ze voor, voor speakers academies doen en zo. Ik bedoel, ingehuurd worden. Het zijn natuurlijk kleine bedrijfjes. Dus ik vind het in die zin ook niet zo gek dat er dan wordt meegepraat... over dat salaris wat we uit publieke middelen betalen. En uh, ja, wat is er mis met een balk uh, in de norm van 193.000 euro. Dat vind jij Je kan het inderdaad doortrekken. Je kan ook tegen zo'n presentator zeggen. Nou ja, bij de publieke omroep heb je hebt een bepaalde vrijheid, je hebt een garantie, je kan daar mooie dingen doen, ja. is ook wat waard. Uh, als ja. je naar de commerciële gaat, is het allemaal veel harder. Dus nou ja, als je voor het geld wil gaan, moet je daar misschien heen. Ja, laat dat maar gebeuren. Ik, ik, dat, nee, dat ben is niet misschien... gebeurd, hè? Ja. Weet, weet je nog dat John de Mol, toen hij uh, met Talpa zijn eigen mm -hmm. omroep wilde opzetten, nou, wat ja, dan, dan totaal mislukt, <laughs> mislukt. Uh, Nou, daar zijn al die sterren heeft hij weggekocht ja. en één uh, nou, voor één zijn ze door de mand gevallen, ook bij het publiek, mm. um, want dat heeft niet gewerkt. Ja, en, en het is gewoon ook een eervolle plek. Laten we daar ook gewoon... Uh, dat kunt er gewoon ook zeggen. Ik bedoel, je, je, dat het soms ook afgekocht moet worden. Van, nou, Het is een afbreukrisico. Dan denk ik, ja, kom op zeg. Het is een hartstikke eervolle baan. Daar ben je hartstikke blij mee. En... Ja. Um, uh, en, en wij betalen jouw salaris, uh, dus ja, daar gaan we dan over. En als je commercieel ja. bedrijf begint daarnaast... is het allemaal goed, dat bemoeien we ons niet mee. Nee, ja. precies, maar het is soms ook een ander verhaal... dat ze natuurlijk ook zo oh. groot zijn geworden... niet alleen door werk en talent, dat natuurlijk... maar ook dankzij, maar de, ook publieke ook dankzij de publieke omroep ja. die ja. men de bühne heeft gegeven... Ja. en dat gefinancierd heeft. Nou ja, wij zitten hier voor veel minder geld. We doen het, uh, nee, we doen het ook niet voor een krentenbol in een t-shirt. dat voor moet de, de eer. Ook eerlijk, eerlijk toegeven, <laughs> maar uh, goed. We blijven het gewoon uh, lekker doen voor het salaris wat we verdienen... want dat is uh, prima allemaal. Uh, voor jou toch ook, Jan? Ja hoor, ik dacht het wel. <laughs> Jan van de Putten Zo. met het laatste nieuws. Radio 1, het NOS-journaal. In de Syrische stad Aleppo zijn kort na elkaar drie autobommen ontploft. Volgens persbureau Reuters zijn daarbij zeker veertig mensen omgekomen. De explosies in Aleppo waren voor de deur van een club waar militairen samenkomen. Hogescholen en universiteiten moeten langstudeerders alsnog de kans geven om zich in te schrijven, dat zegt de Landelijke Studentenvakbond. Inschrijving loopt normaal tot en met 31 augustus en uitschrijven komt tot 1 oktober. Maar nu bekend is geworden dat de boete wordt afgeschaft, de langstudeerboete, willen studenten zich volgens de Studentenvakbond alsnog inschrijven. En de bond weet nog niet om hoeveel studenten dat dan gaat. De Nederlandse staat hoeft niet op korte termijn te beginnen... met het onder water zetten van de het Wiegepolder. Volgens de Vogelbescherming heeft Nederland zich... in het Scheldenverdrag met Vlaanderen verplicht tot ontpoldering. Maar de rechter vindt dat alleen Vlaanderen als verdragsluitende partij... kan eisen dat dat verdrag ook wordt nagekomen. De minister opstelde wil een computertest invoeren om de aanvragers van een wapenvergunning te screenen. Met deze en andere maatregelen wil hij voorkomen dat mensen met een psychische stoornis makkelijk aan een wapen kunnen komen. Een directe aanleiding is de schietpartij in Alfa aan de Rijn van vorig jaar. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van weeronline. Online. We hebben vandaag met echt herfstweer te maken. Veel bewolking, wind en regen. En dat is op dit moment ook het geval. In een groot deel van het land is het bewolkt en regenachtig weer. En de temperatuur ligt tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt en zijn er perioden met regen. En plaatsen kan er ook flink wat neerslag vallen. Later vanmiddag wordt het in het noordwesten wel tijdelijk wat droger. En misschien breekt daar de zon nog even door. Nou, het wordt vandaag zo'n 14 tot 16 graden. En daarbij staat er een matige, aan zee vrij krachtige wind. En die komt uit het zuidwesten. En is bovendien ook vlagerig. Nou, vanavond en vannacht blijft het uh, over het algemeen bewolkt regenachtig. Er zijn af en toe eens wat drogere perioden. Maar vooral uh, dus de regen. Morgen donderdag, dan heeft het uh, vooral het zuidoosten te maken met bewolking en regen. In de rest van het land is het wat droger. En vooral in het noordwesten is af en toe de zon te zien. Het wordt 14 tot 15 graden. Kijken we naar vrijdag, dan volgt opnieuw een herfstachtige dag met veel wind en regen. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum vandaag met Annette Bissel en André Zwartbol. Um, we gaan het hebben over, het ging net al even het nieuws over Aleppo weer. Uh, in Syrië is een, uh, een filmpje opgedoken hè, van die Amerikaanse journalist Austin Tice. Die wordt uh, sinds augustus vermist daar. Um, er wordt getwijfeld aan de echtheid van het filmpje. De ontvoerders zouden bijvoorbeeld te schone kleren dragen... en uh, op die manier dus uh, eigenlijk uh, ja, uh, niet echt als ontvoerders uitzien. Um, André, wat denk je? Is het filmpje echt? Ja, ik had eerlijk gezegd die commentaren eerst gehoord... en toen bekeek ik het filmpje, dus dan sta je uh, een beetje volgesorteerd. Uh, ik denk ook niet dat het echt is. Ik, ik, uh, het is nu trouwens via onze, onze site ja, te zien, ja. uh, dat filmpje. Je ziet, je ziet wel zo weinig. Normaal gesproken zie je altijd wel een beetje een gezicht of nog een paar ogen. Maar je ziet echt ontzettend uh, weinig. Uh, ja, En dat Allah is groot op de achtergrond. Het uh, dat, dat, dat, dat komt ja. erg geanceneerd ja, ja. over. Maar, ja. uh, en eerlijk gezegd, die enorme angst... Uh, maar we zien, we zien, want nogmaals, het yeah. filmpje via de site te volgen. Anders moeten mensen het misschien na de uitzending nog even terugkijken. Maar je ziet inderdaad uh, mannen lopen in, in spierwitte pakken. Uh, ja. dus of ze hebben heel goed wasmiddel. Of, uh... Ja, nee, dat, dat, zo lopen ze er inderdaad nooit bij. <laughs> he. dat, je, inmiddels hebben we helaas enige ervaring met dat soort uh, filmpjes. En. Um, uh... Ja, kijk, de Syrische overheid is er gewoon toen in staat. Zo simpel kun je het ook wel houden. Arnett? Nou ja, je weet helemaal niet wie dat uh, op YouTube uh, heeft geplaatst, volgens mij. Dus en, en via YouTube is het dan, of via Facebook is het dan op een gegeven moment publiek geworden. Maar je hebt niet iemand die dan daar staat... wat we vroeger ook kenden van Al-Qaeda... dat ze dan daar stonden en een boodschap hebben verlezen. Je weet ook niet wanneer het is opgenomen. Ik vind het heel, heel raar. De vraag is dus, moet je het dan wel publiceren? Als via Facebook en via, uh, laten we zeggen, uh, niet nieuwsmedia uh, gebeurt... ja, daar kan je er weinig aan doen natuurlijk, maar... Ja. Ik vind eigenlijk van wel, als we dat zo doen, als inderdaad een debat daarover begint. Wat voor een soort filmpje is het eigenlijk zo als wij dat doen? En ik vind op de ene kant ook goed dat er weer aandacht aan besteed wordt dat journalisten, die inderdaad voor, de, uh, ja, voor onze informatievoorziening daar zijn. Uh, dat die de levensgevaarlijk werk doen. Dat vind ik, en op, op de andere kant, uh, denk ik ook, uh, is het ook goed... zeker ook voor de familie, dat je de aandacht weet vast te houden. De mm. familie heeft ontzettend veel al gedaan. Dat was volgens mij al in New York, was ook uh, van, van moslims... Ja. een soort van protestmars um, voor de vrijlating van hem. En de familie was ook blij op zich, want ze zagen ja, dus ze weer zijn, een teken van leven van ja, deze ja, hoe, jongen. We, ja, dat, je weet dus inderdaad niet wanneer nee. het gemaakt is. Maar ik vind dat, dat er ook weer de aandacht voor is... Hey, die zit daar nog steeds sinds 13 augustus. Ja. Ja. De, de waarheid is in dit soort kwesties natuurlijk ja, heel moeilijk. Want uh, inderdaad, uh, is het geanseerd. Zijn het mensen van de, van de overheid juist... die doen alsof ze rebellen zijn of omgekeerd? Uh, dat, dat blijft heel lastig om dat te duiden ook natuurlijk. Ja, dat blijft heel, heel onbevredigend. En dat, dat geldt niet alleen voor, voor zo'n filmpje... maar voor heel veel meer dingen die, die je daar vandaan uh, ziet. Um, maar goed, ik kan me uiteindelijk... ja Wat, wat telt... Hoe schraal die troost ook is, natuurlijk is dat familieleden uh, weer een teken van, van leven zien. Ja, maar het kan bang zijn, als... zijn, want je weet niet hoe het afgelopen is daarna, na dat filmpje. Um... En van wanneer is dat? En... Ja, ik, het, is, het is heel lastig, maar als je daar zo over praat en zegt, nou ja, dan komt zo'n filmpje uit, uit, uit Syrië waar we echt veel te weinig weten. En ik vind dat, dat, dat de meeste reporters, die, ook Nederlandse reporters die daarover berichten, dat die het uitstekend doen en continu ons weer daarop wijzen dat ze eigenlijk onder welke beperkingen ze moeten werken om überhaupt een beetje een, mm. een klein glimp van de waarheid of realiteit ons te geven. André, uh, dat is wel een voorwaarde om dat erbij te, te zeggen, steeds natuurlijk. Ja. Ja, en in, trouwens, wat ook uh, zo was, is dat het kwam van, een, van de Facebookpagina van een uh, regeringsgetrouw iemand. Dus dat, dat was al wel uh, bekend geworden. Dan heb je ook een klein beetje een idee uh, uit welke ja. hoek het uh, komt. Maar ja, goed. Alles is te manipuleren. Wat dat betreft hebben we een heel kwetsbaar beroep. Ook als, zeker als je hier zo zit. Ik bedoel, daar oh, op een andere manier kwetsbaar als je daar werkt. Maar wij hier ook, met wat we in ontvangst nemen. Ja, ja tuurlijk. En zeker met tuurlijk. de huidige technieken. Je kan tegenwoordig van alles uh, doen. Het, ja, die, dat dat... Akbar, dat, kan gewoon, uh, dat kan gewoon in de studio zijn ingesproken. hoor. Ja, ja. Goed, nou ja, mensen die het filmpje willen kijken... die moeten nog maar even naar, naar onze site gaan we zetten. Dat er gewoon op, uh, dan kunt u uh, zelf uw oordeel vellen. Um, daar straks in het uh, mediennieuws hebben we ook verteld... dat de persgroep uh, een, een nieuw <coughs> opleidingsplatform... Lanceren. Uh, ze willen journalisten cursussen. Geven debatten en lezingen aanbieden om, uh, om die journalisten eigenlijk nog, nog meer te ontwikkelen. Uh, volgens de persgroep is het uh, voor journalisten moeilijk ontkomen aan het hoge ritme, de deadlines in het uh, eigen vak. Dus dat ze eigenlijk een beetje hun, hun werk een beetje op peil houden. Is dat een goed idee, Annette? Ja, ik vind het prachtig uit, maar voor de freelancers ook geld. <laughs> ja, nee, dat is inderdaad zo. Want die je moet je het, het allemaal de... zelf ja. die ja. moet dat in, in eigen tijd. Hè? Ja, nou, dat is, dat is soms het lot van freelancers natuurlijk, ja. die, die absoluut geen, geen werktijden hebben of al zijn weekend doorwerken, hebben ze geen vrije dag daarvoor. Maar doe jij het? Uh, ik ben freelancer. Ja, en dus kom jij aan training toe of gun je jezelf die tijd en het geld ervoor? Nee, maar dan, dan zou het iemand moeten betalen, want je kunt ja. het vaak niet betalen. Okay. Dus, uh, maar ik, ik heb zelf, uh, zie ik dat het eigenlijk noodzakelijk zou zijn, want jij zit je laatste bij de verkiezingen, dan, dan zit je daar zo in en je moet één deadline naar de andere halen, dat je op een gegeven moment denkt wat heb ik eigenlijk geschreven en, en wat heb ik eigenlijk gedaan? Jij komt er niet hmm. aan toe om echt goed over na te denken. Wat is de analyse? Hoe moet ik dat eigenlijk doen? Want jij bent. Huh? Ja, onder dwang, je moet. André, ik, hoe is het bij jullie? Uh, nou ja, ik voorde, het was wel leuk, want ik hoorde dat de persgroep gebruik gaat maken van uh, onder andere Frank van der Linden. En uh, een paar collega's van mij hebben, zijn bijvoorbeeld bij hem ook in, in training geweest. Ja, Interviewer, he, die ja, veel, in, veel ja, geschreven interviews heeft gemaakt, maar ook voor ja, radio en televisie. Een van de beste interviewers, uh, vind ik zelf. En ik. Uh, uh, ja, leuk als je dus bij zo iemand in trainingen kunt. Ja, gelukkig hebben we daar tijd en, uh, en, en geld voor. En het, het is ook wel belangrijk. Ik vond ze mooi, ik weet niet of het een Belgische uitdrukking was... maar uh, ze wilde die trainingen gaan geven, want we hebben wat zuurstof nodig. Toen dacht ik, nou ja, als je het over heigerigheid hebt in de journalistiek... dan vind ik de term, we hebben wat zuurstof nodig, stapje terug doen af en toe... Uh, dat vind ik wel mooi, want dat, he dat heb je wel nodig. Ik bedoel, wat jij beschrijft over je werk, dat kan me zo goed voorstellen. Ja, het, is niet, het is niet alleen techniek, maar het is ook uh, dat, dat gebeurt gelukkig wel. Er zijn ontzettend veel debatcentra's in en, en, en Amsterdam bijvoorbeeld... maar ook Nieuwsborden in Den Haag doen daar heel veel. Utrecht ook, uh, weet ik. Uh, waar journalisten ook naartoe gaan. En inderdaad ook veel freelancers die zeggen... wij willen over ons vak praten. En um, dus dan gaat het niet alleen over de politiek en ja, nou, wat komt er nu uit? Wat wat heb ik eraan? Kan ik hiermee geld verdienen? Maar dat we echt. Ook zelf over ons ja. vak praten. En, en anders staan de journalisten er ook voor open. Want het zijn ja. natuurlijk ook een stelletje eigenwijze mensen bij elkaar. Die zeggen, ja, wie, wie moet mij dat nou nog leren dan? Ja, weet ja. Je wel? ja. nou, ik moet zeggen toevallig. Uh, is er, Nu een collega zit in een training. En dat gaat over, over, over hoe, hoe bronnen uh, aan te boren. Uh, uh, soms denk je wel eens dat je met internet alles tot je beschikking hebt. Maar soms kun je ook ontzettend vastlopen. En nou, hij laat zich uh, met nog een collega daarin, uh, daarin trainen. Nee, het, het, het leuke is als je het een keer gedaan hebt en ontdek je van uh, wauw, ik kan gewoon nog gewoon heel veel leren. Ja, en ja, wij hebben de neiging om een beetje zo boven de partij te staan en te denken van ja, uh, wij beoordelen die ander wel in plaats van dat wij, uh, dat wij zelf beoordeeld worden. Nou, ik vind, ik vind het uitstekend, want ik leer bijvoorbeeld, nou ja, ik leer ook veel door, heb, heb ook veel geleerd door Nederland. Uh, Nederlandse journalistiek is anders dan de Duitse, dus die, die brengen het nieuws op een andere manier. Maar waar zit hem dat precies in? Uh, nou, ik, ik vond hem korter, ik vond hem uh, ja, informeler inderdaad. In Nederland? Ja, in ja, Nederland. Ja. En, um, en, en ook uit het proberen iets heel makkelijk en begrijpelijk uit te drukken. Wij, wij hebben door een Duitser nog, soms het vaandert ook erg, maar, maar soms nog de neiging van die hele moeilijke mm. en zware zinnen uh, te gebruiken. En uh, nou ja, zo, zo lees ik dat. Nu lees ik uh, op andere manieren, natuurlijk omdat ik al zo lang in Nederland ben, ook de Duitse mm. kranten. Um, dus ik juich het alleen maar toe als, als ja. wij echt daarbij kunnen leren. Ik vind het wel leuk dat je dat zegt over dat, dat informele. Want we hadden toen, bij, uh, toen nog bij Twee Vandaag werkte en hadden we een Duitse stagiaire. En aan het eind van de periode zei ze. Um, ik, ik vind het zo vreselijk als jullie een uitzending hebben gemaakt... en dan komt er zo'n evaluatie van, ja, leuk, leuk dat we het hadden. Voor een Duitser is het leuk. Ja. Hallo, leuk. Is er niet meer te zeggen? Is er, zijn er niet een paar criteria? Die vond het echt zo verschrikkelijk, ja. zo makkelijk. En uh, ja, zij voldeed bij ons natuurlijk weer meteen aan de, aan de ideeën die wij over Duitsers hebben en hoe grondig ze alles aanpakken. Ja. Ja. Maar dat was ja. haar ja. idee ook wel. Dat ja. ja. ja. klik je niet uit tijd. Nog, nog een heel klein ander dingetje: uh, de, de, de bommenmakers die halen filmpjes weg. Dat heeft allemaal te maken met de jaarwisseling ook die er weer aankomt. Uh, in vijf dagen tijd heeft de helft van de bommenmakers die te zien zijn op een speciale site van de Taskforce Opsporing Vuurwerk. Uh, die, uh, die hebben die bommen, of uh, uh, de bommen niet, maar de filmpjes om ze te maken, van het internet weggehaald. Is dat een goede zaak? Ja. Dat lijkt, nou, het lijkt me in eerste instantie, denk ik... naar nou, al die andere uh, cases die, die op internet willen, willen zien... hoe maak ik er zelf zo een? Dus zo'n handleiding die, die valt dan weg. Dus eerste reactie, ja, dat lijkt me veel. Goed, uh, goed dat ze in <laughs> de nek worden gehecht door die... Uh... Ja, en dat ze... Nou ja, sowieso inderdaad. Want Na haar hebben we de discussie gehad van... Uh, kijkt de politie wel goed op, op internet en bij sociale media rond... over wat daar uh, gebeurt. Het zou me niet verbazen als dat nog even een impuls heeft gehad. Maar het is misschien ook wel goed voor jongeren dat ze ontdekken... Uh, uh, ze zijn soms zo naïef in het op, op internet zetten van dingen... Uh, hopelijk leren ze dat ook een beetje. Dat het allemaal niet heel vrijblijvend is. Of dat, het allemaal gewoon, dat alles maar lachen is. Het uh, kan ook consequenties hebben. gevolgen. Ja, hebben. ja precies. Ja. Dat, dat, dat zit er in die leeftijd uh, niet altijd even goed in. Maar ik hoop dat ze dat nu ook leren. Ja, maar ik vind andersom natuurlijk. Stel, wat, wat ik nu ook... het uh, is ook zo'n tendentie of een ontwikkeling die ik al langer zie in Nederland. Dat uh, politie of andere opsporingsdiensten zelf filmpjes zo, zomaar uh, op internet zetten. En uh, zo'n soort van schandpaal uh, creëren. Ja. Waar mm -hmm. ik dan denk, nou, Nederlanders zijn echt niet goed bezig met privacy. Zei, zei, uh, dat kun je ook niet zomaar alles doen. Mm. Mm. Nou ja, maar we hebben natuurlijk programma's opsporingverzocht Noor, die, die laten heel vaak dit soort filmpje, nou, dat was interessant. Opsporingsverzocht had de beelden van Haren ja. toen niet uitgezonden. Hè? En ik denk dat dat de reden ook was. Mm. Of, dat, of de politie heeft ervoor gekozen dat, dat daar niet te laten uitzenden. Want mm. je kunt niet, kijk... En dat, dat is absoluut ook een journalistieke kwestie... want uh, er zijn ook genoeg uh, collega's, juist collega's, beeldcollega's... die foto en film doen, die zeggen... nou, um, uh, ja, niet alle beelden die, die niet gepubliceerd zijn... dan gaat het ook om de privacy en dan moet ik mensen beschermen... dus die gaan, kan ik niet zomaar geven aan de politie. Nee. Wat dat betreft is het wel gek dat wij inderdaad... terecht uh, moeten wij daarover hebben... terwijl mensen zelf uh, het, het gewoon op YouTube zetten... en, uh, en daar te kijk staan en voor gek staan en, en nog veel meer... Uh, maar wij moeten dat criterium wel blijven hanteren. Dat ben ik wel met je eens. Ja. Hoewel, op een gegeven moment gaat het wel... als het op een gegeven moment op zoveel plekken te zien is, een bepaald beeld... Maar is het ook weer gek om nee, er als, dat, als, als, dat, als serieuze nee, media als het, niks mee te doen. Nee, natuurlijk. Als het te zien, te zien is... maar wat ik bedoel is dat als journalisten zo... en dat doen wij natuurlijk, zo daarvoor waken... dat wij niet de verlengde arm zijn van de politie... Nee, nee, nou, en dus beeldmateriaal nee, geven... maar uh, dat politie zelf ook uh, voorzichtig uh, om moet gaan... met beelden die ze zelf hebben gemaakt... Ja. Hartelijk dank voor jullie bijdrage in dit uh, mediaforum. Annette Bissel en André Zwartbol waren dat. Um, we gaan zometeen een nieuwsquiz spelen. 120 punten, dat is de topscorer gisteren. Uh, punten van neergezet. Uh, Herman Mekking uit Soetermeer is dus de kandidaat van vandaag. We gaan zo horen hoe zijn nieuwskennis is. Maar eerst een liedje uit 1984 alweer, zeg. Toen hadden we nog een snor, geloof ik. Nick de Show is dit. <laughs> ja. die 84 was het dat hij in het scoorde, Nick Kershaw. Hoe zou het nu met hem zijn, vragen we ons dan altijd af. I won't let the sun go down on me. Herman Macking is hier, hij komt uit Zoetermeer, is 50 jaar en gaat meedoen aan onze Nationale nieuwsquiz. Hartelijk welkom. Ja. U werkt als accountmanager, maar goed, dat geloven we wel. U bent ook atletiek trainer, dat vind ik wel interessant. Ja, dat is heel leuk. En zeker nu weer, nu de Olympische Spelen geweest zijn, zie je veel nieuwe aanmeldingen, veel aan? jeugd. Dus dat heeft echt invloed ook. Ja, ja, ja. En wat willen ze dan allemaal graag worden? Nou, dat weten ze nog niet. Of ze willen van alles, maar dat kunnen ze nog niet allemaal. Dus nee, dat nee. hopen we ze bij te brengen en dan uh, ja, de goede richting op te sturen. Dat en we... kunt u gelijk zien of iemand, uh, laten we zeggen, een goede speerwerper is of een goede hordenloper? Uh, ik, nou, ik Ik train voornamelijk de uh, jeugd tot een jaar of 15. En uh, ja, in die leeftijd gaan ze iets ontwikkelen, maar. Welke kansen dan uitgaan is bijvoorbeeld niet altijd te zeggen. Je ziet wel een hardloper, die pik je er wel uit. Maar of die dan doorzet en lang genoeg ja. tot aan een Olympische Spelen of op een ja. volwassen leeftijd, ja, dat weet je later pas. Maar het is grappig om te, om te horen dat dus, uh, uh, kinderen zich melden bij zo'n atletiekclub ja. naar aanleiding van de Olympische Spelen. Want dat was een van de doelen, hè, dat ze wilden de jeugd inspireren. Ja, het, nou ja, dat... ja, het blijkt toch wel te werken, het viel ons echt op. Ja, Ik geloof grappig. nu de, komende weken, of de afgelopen weken 80 nieuwe leden. Kijk nou, aan. Nou, dat is heel wat. Vereniging Zoetermeer is dat heel leuk. Ja, nou, u moet ook wat horder nemen, want 120 <lacht> punten is de topscore gisteren, gisteren neergezet. Uh, we gaan kijken hoe ver we komen. Eerst uh, de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. De aanvallen op de plannen van Rutte en Samson kwamen van recht en van links. Hij heeft hier al die partijen de maat genomen. Hier komt een aap uit de maat. Hij heeft de kiezer, bedrogen droge en een grote ook. De voormalige Greenpeace-activist heeft definitief zijn groene idealen begraven. Ze doen dus hun uiterste best om Rutte en Samsom uit elkaar te spelen. Maar eigenlijk lukte dat vandaag helemaal niet. Het grote verschil is dat ik mijn verantwoordelijkheid neem. Dit is een stuk socialer dan het Lenteakkoord. Kortom, moeilijk om er iets tegen in te brengen. Ja, we hebben Rutte al met veel collega-politici goed zien opschieten. Maar na dit debat gisteren dus, lijkt Diederik Samsom zijn enige echte vriend. Vraag 1. Het CDA voelt zich niet meer serieus genomen door de VVD... en sluit niet uit dat ministers uit het demissionair kabinet stappen. Wie heeft gezegd dat hij dit niet uitsluit? B ja, Buma. Ja, nou, dat is inderdaad ja? goed. Simon Buma, ja. Um... De aangevaste plannen van Samson en Rutte zijn niet altijd verenigbaar... met wat CDA-ministers vinden. Op een vraag van Geert Wilders zei hij dat hij niet uitsluit... dat sommige van zijn ministers het hefstakkoord niet willen verdedigen... en dus misschien wel zullen opstappen. Daar gaan we straks ook over praten in Stand.nl. Vraag 2. Het debat zat vol spitsvondige one-liners. Zo verwees Alexander Pechtold naar een plek... die in talloze liedjes is bezongen. Waar verwees hij naar? Talloze Hij had wel in te grote broek aan. Nee, pas... De boulevard of broken dreams. Oeps. Ja, de gebroken beloften boulevard zou je kunnen zeggen. We gaan naar vraag drie. Dat is een kop uit de krant. Ik lees hem voor. En u krijgt ook drie mogelijke antwoorden te horen waar het mee te maken heeft. De kop luidt als volgt. Nodig veel controle over materie, lichaam en geest. Nodig, dubbele punt, veel controle over materie, lichaam en geest. Gaat dit over 1. Trainer Frank de Boer denkt dat uh, als dit zijn spelers lukt... dat er dan een kans is dat Ajax vanavond wint van Real Madrid. 2. Het internationaal space center, uh, station moet ik zeggen... ISS moet uitwijken voor een stuk puin in de ruimte. De aan boord moeten onder andere... hun hoofd koel houden om te slagen, of 3. Mitt Romney bereidt zich voor op het eerste grote tv-debat... met Barack Obama. Deze drie dingen heeft hij dan nodig om een goede indruk te maken. Dus nodig veel controle over materie, lichaam en geest. Ik zou zeggen één, Ajax. Dat is niet goed. Ja. Het is nummer drie, Mid Romney. Vannacht aan de bak in uh, Denver tegen uh, Obama. Um, vraag vier. Het is er dus op of ronde voor de presidentskandidaten vanavond in dat debat. Ondertussen heeft de vicepresident van de Verenigde Staten andere problemen. Het vliegtuig raakte gisteren twee keer in de problemen. Hoe heet dat vliegtuig? U uh, for, uh, Air Force One. Nee. nee, het is de tweede, dus Air Force 2. Oh, Air Ach, Force ja, One is voor, ja. de, voor Obama. Dit is voor <lacht> Joe Biden, hè? dat is de vicepresident. We gaan naar vraag 5, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Als banken eh, in belangrijke mate risicovolle activiteiten ondernemen, dat is vooral handelsactiviteiten in financiële producten, derivaten enzovoort. Ik zag hem gisteren nog op het nieuws en dan vergeet je de naam. Nee, pas. Herman Wijfels, ja. oud-topman van de Rabobank en ook de Wereldbank trouwens. Uh, hij denkt niet dat er Nederlandse banken zijn die hun risicovolle handelsactiviteiten moeten scheiden van de onderdelen voor consumenten. Vraag 6. In het advies aan de Europese Commissie zat ook nog een voorstel voor een beroepsverbod voor foute bankiers. Concrete voorbeelden wilde hij niet noemen, maar wie komt daar in Nederland volgens Wijfels voor in aanmerking? Meneer Scheringa. Ja, dat is goed. We gaan naar de laatste vraag. U kunt nog vier punten aan verdienen. En die kunt u ook nog gebruiken om in het spoor van die 120 te blijven. U krijgt aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. En we willen graag weten wat hier wordt bedoeld. Dus één term uit het nieuwsaanbod. Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: 4. Uit de ruimte ben ik te bewonderen, maar sterren doen mij geen goed. 3. Ik ben verwaarloosd, maar ze gaan nu beter voor me zorgen. Uh... Stop 2. Is yes, yes. Ja. Zeg het maar. Ja, ISS. ISS. Ah, uh, Nee, dat is niet goed. Het nee, is het bevroren schip, zeker. Nee, het is het Great Barrier Reef. Het grote Australische rif. Ja. Het uh, grootste rif van de wereld en is vanuit de ruimte ook te zien. Zeesterren zijn heel slecht voor het rif. Vandaar die eerste aanwijzingen. De Australische regering nee, heeft nu uit. gezegd dat ze er meer aan gaan doen. Uh, we komen op een totaal van twee. Dat betekent dat er zestig nodig zijn zometeen om gelijk te komen. Dat wordt heel lastig, denk ik. Tempo.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 Vandaag luidt de stelling. CDA-ministers moeten het herfstakkoord gewoon uitvoeren. Naar aanleiding natuurlijk van het debat gisteren... waar Buma, de leider van het CDA, een beetje suggereerde... dat er misschien wel ministers gaan opstappen... omdat ze het herfstakkoord niet voor hun rekening willen nemen. Daarom onze stelling. CDA-ministers moeten het herfstakkoord gewoon uitvoeren. Bent u het daarmee eens of oneens sms dat naar 7070. U kunt gratis bellen. 0800-1101. De website is een mogelijkheid. www.stand.nl. En u kunt ook twitteren. Maar doe dat dan met Hekje Standpunt. Eh, terug bij Herman Mekking, Zoetermeer, 50 jaar, 60 moet er goed zijn. Gaan we niet redden, kan ik nu al zeggen. Maar we gaan toch kijken hoe ver u komt. Hier komen de vragen, antwoord geven of pas zeggen. Ja. Komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Wat voor personeel staat vandaag in België? Het treinpersoneel. Dat is goed. Welke Nederlandse architect krijgt een eredoctoraat van de Vrije Universiteit in Amsterdam? Uh, Remco... Haas. Haas. Ja, is ja. goed. Wat horen bijna alle discogangers nog lang nadat ze zijn uitgeweest? Uh, Oorzuizing. Ja, een piep, uh, piep is goed. Piep. Welke speelfilm maakt vrijdag kans op zeven gouden kalveren? Pas. Plan C. Op aangeven van wie scoorde Robin van Persie gisteren twee keer in de Champions League? Pas. Wayne Rooney. In welk Europees land werken de mensen met een baan het minste aantal uren? Nederland. Ja, is goed. Welk vrouwenblad vierde deze week het veertigste jarig bestaan? Viva. Dat is goed. De prijs van wat gaat per 1 januari met 4 cent omhoog naar 54 cent postzegel. per stuk? Ja, Dat is goed. Wie heeft dit jaar de Gouden Griffel voor de beste kinderboek gekregen? Uh, Bibi Daman Tak. Dat is goed. Op welke boot zit Marokko niet te wachten? Uh, abortusboot. Dat is goed. Wie heeft het archief van Friese gemeente tietje Waar heeft het archief last van? Papiervisjes. Dat is goed. In welk museum opende prinses Maxima gisteren een kindertentoonstelling? Pas. Was. was in het Tropenmuseum. Wat voor hond overleeft een rit in de grill van een auto? Een tekkel? Nee, het was een poedel. Een honderd jaar oude fles met wat daarin... hebben duikers uit een scheepswak in de Baltische Zee gehaald? Uh, wijn. Dat is goed. Welke gevallen professor wordt nu ook van subsidiefraude verdacht? Tilburg Groningen, is dat die? Uh, ja, dat klopt dat allemaal. Maar hoe heet en toen zijn naam? Nee, pas. Diederik Stapel. Diederik. Welk merk is weer het hoogst geëindigd op de lijst van best global brands? Google. Nee, Coca-Cola. Ja, ja. Nou, ik vind toch, in deel 2 hebt u wel laten zien dat u het nieuws wel volgt. Want er waren er 10 goed. Dus dat is helemaal niet verkeerd. Maar ja, die twee uit de eerste ronde, die nek nee, u. Um, 20 komt u op uit. Dat is niet genoeg voor Sorry, de overwinning. Sorry, ik ga me met het atletiek bezig houden. Ja, goed. U krijgt het normale prijzenpakket mee. De kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. En een goede reis terug naar Soetermeer. En lever veel mooie talenten af voor Nederland. Ja, ik ga mijn best doen. Dank je wel.